FM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor het knooppunt De Nieuwe Meer staat 5 kilometer file. Je hebt 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A10. De A10 West richting de A10 Zuid staat tussen de Baarsjes en Buitenveld 5 kilometer. En ook hier doe je er 20 minuten langer over. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Let nu, ZFM in de ochtend. wat the sense in sharing this one and only light? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years.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 Ik nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem. Met jou. Oh, oh, oh. Ik ben nog wakker. En ik sta naar het plafond. En ik denk aan de dag. Lang geleden begon het zomaar. Nou ja van met jou. Niet wetend wat er is. Einde de zaal.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 King. Okay.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 I'm a Zelf niet zijn. Nee, nee, nee, nee.